9 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. De Nederlandse aardoliemaatschappij mag de komende 20 jaar... 15 miljard kubieke meter meer gas winnen onder en rond de Waddenzee. Meester Kamp heeft daarvoor de vergunning aangepast. Volgens Economische Zaken is de nieuwe vergunning... een aanpassing aan de bestaande situatie. De NAM won al 20 meer dan waarvan werd uitgegaan... in de oude vergunning. Het bedrijf had daarvoor toestemming, op voorwaarde... dat het niet tot extra bodemdaling leidde. En dat was niet het geval. Op basis van de nieuwe vergunning kan de NAM opnieuw 20% meer gaan winnen... maar daarvoor bestaan geen plannen. De gasvelden liggen bij Moddergat, Lauwersoog, Vierhuizen, Anjum en Ameland. Het parlement van Cyprus heeft ingestemd met een aantal maatregelen... om in aanmerking te komen voor Europese noodsteun. Zo komt er een herstructurering van de bankensector... en wordt er een solidariteitsfonds opgericht. Het parlement heeft nog niet over alle maatregelen gestemd... die 5,8 miljard euro moeten opleveren. Dat bedrag moet Cyprus zelf bijdragen van Brussel... om in aanmerking te komen voor Europese noodsteun. Agenten in Den Haag en omgeving en in het Groene Hart... krijgen een masterclass jihadisme... om radicalisering onder islamitische jongeren tegen te gaan. De masterclass wordt gegeven door hoogleraar Edwin Bakker... van het Center for Terrorism and Counterterrorism. In het AD zegt Bakker dat radicalisering niet alleen in grote steden voorkomt... maar ook bijvoorbeeld in Alphen aan de Rijn en Delft... Bakker waarschuwt dat jongeren binnen enkele weken kunnen radicaliseren. Deze week werd bekend dat 20 tot 25 jongeren uit Delft naar Syrië zijn gegaan om te vechten. Twee van hen zijn daar omgekomen. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft een kliniek in Amsterdam gesloten. Het is de Oost-Einde Walborg Kliniek die zowel reguliere als alternatieve behandelingen aanbiedt. Bij een controlebreker van alles mis te zijn, medewerkers kennen de hygiëneregels niet... Medicijnen werden over de houdbaarheidsdatum heen verstrekt en bij het toediening van medicatie was er geen dubbele controle. Het weer veel bewolking in het zuiden kans op wat sneeuw in het noorden ook af en toe zon maxima rond het vriespunt bij een snijdende oostenwind. Dit was het NOS journaal. in een ouderwets gezellig dagje uit? Ouderwets olifantjes voeren? Of naar een pretpark met zo'n ouderwets spannende achtbaan? Spaar nu bij C1000 voor de hoogste kortingen op de leukste dagjes uit. Tot wel 88 procent. Slim bezig, C1000. De mooiste vrijgezelle voetballer van Europa, Evgeny Levchenko. Levchenko is geen doorsnee voetballer. Hij is vegetariër, schrijft gedichten... en zet zich in voor straatkinderen in zijn geboorteland Oekraïne. Caro de Wandeling, vanavond om half zeven op Nederland 2. Goedemorgen. Welkom bij Lekker Weg in Eigen Land. Voor het eerst in bijna 25 jaar is er weer een grote tentoonstelling rond Frans Hals. U ziet zijn schilderijen oog in oog met die van andere beroemde kunstenaars als Rembrandt, Rubens en Titiaan. Bestel snel kaarten online via www.franshalsmuseum.nl Dit was Lekker Weg in Eigen Land. Dit is Radio 1. Tros Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. 3,5 minuut over 9. Welkom terug bij het eerste volledige uur van de nieuwshow. In dit uur gaan we het hebben over verkeerde vooroordelen over mannen en vrouwen... Dan gaan we het hebben over bewakingscamera's. Die verdwijnen tegen de trend in uit Amersfoort. En waarom is dat? En we bespreken de stand van zaken... bij de medische wetenschap in de strijd tegen kinderkanker. Maar we beginnen met de CAO als sta in de weg voor oudere werkzoekenden. In Politiek Den Haag wordt het voortdurend geroepen... werk, werk, werk... Maar de jongste werkloosheidscijfers trekken zich daar weinig van aan. Met 613.000 mensen zaten in Nederland nog nooit zoveel mensen zonder baan. Tenminste, dat is volgens het CBS een record in absolute cijfers. De pijn is het grootste onder de jongeren... maar de oudere werklozen hebben de grootste moeite om werk te vinden. Wie daarbij wil vasthouden aan een cao, krijgt het nog moeilijk, zegt Pieter Gauthier. Hij is hoogleraar arbeidseconomie aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eh... Uh, Zeventjes, een ja-of-nee vraag. Is een CAO, een collectieve arbeidsovereenkomst, een sta-in-de-weg voor ouderen die werk zoeken? Ja. Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen, het is een geweldig instrument voor een sterke positie van de werknemer. Daar kan ik ook ja op antwoorden. Ja. Als je me alleen vraagt ja of nee te zeggen, dan ja. zijn ja. het twee ja's. Nou ja, de aantasting van de CAO, dat valt in Nederland wel onder het kopje schoppen tegen heilige huisjes natuurlijk. Ja, dat, dat klopt. Maar vaak zijn CEO's, die hebben heel veel uh, goed bedoelde uh, zaken. Ook voor ouderen. Hè? Een paar extra vrije dagen, minder ploegendienst. Maar tegelijkertijd betekent dat dat als een bedrijf iemand moet aannemen, extra huiverig zal zijn om een ouder werknemer aan te nemen, omdat die gemiddeld ietsje duurder zijn. Dus het kan ook tegelijkertijd een staande weg zijn voor ouderen. Als je eenmaal je baan hebt, ja, dan wil je inderdaad een, uh, de CEO die zo gunstig mogelijk voor je is. Dus het is niet zo veel mensen zullen zeggen: ja, op het moment dat je aan die CAO gaat tonen... dan, uh, dan gooi je heel veel verworvenheden voor oudere werknemers ook over, overboord. Hè, ontslagregeling, ontslagbescherming, verlofregeling, salarisverhoging, al dat soort zaken. Ja, dat is dus voor de meeste ja. insiders, degene die al een baan hebben, is dat ongunstig. Ja. En degene die geen baan hebben, ja. is het vaak gunstig omdat het de kans op een baan vergroot. Dus die, ja, ja, die belangen zijn tegengesteld vaak. Ja. Hoe moet je daar nou tussen kiezen dan? Uh, nou, het probleem is een beetje dat. dat de vakbond vertegenwoordigt voornamelijk de insiders. En met name ook de, de oudere insiders. Dus er wordt eigenlijk vaak te weinig gewicht bij de, bij de outsiders gelegd. En dat is, dat is een probleem. Nou ja, er wordt van buitenaf aan uh, tegenaan gekeken. Veel mensen realiseren zich dat niet. Bij een hoop bedrijven is de graad, zeg maar een procent of tien. Mm -hmm. Ik denk dat je dat niet zoveel uh, na zit. En dan wordt het dus de vakbonden, die dus een mm -hmm. procent of tien vertegenwoordigen, wordt er een Systeem, een betalingssysteem en een uh, sociale uh, vangnet afgesproken... die dus geldt voor het hele bedrijf. En dan denken een hoop mensen... god, het is eigenlijk wel makkelijk. Aan de ene kant die club die lift mee op die mensen... die daar vakbondsgelden betalen. Aan de andere kant, ja, je bent wel overgeleverd... aan die nukken van die vakbond. Mm -hmm. Zit en het en ook zo? Nog, de minister die heeft ook nog de mogelijkheid... om het algemeen verbinden te verklaren. Dus Die kan alle sectoren verplichten... om voor een bepaalde functie een bepaald loon te bieden... En uh, wat daar een nadeel van is, is dat zelfs, zelfs nu, nu het heel slecht gaat met de economie ja, eigenlijk... zijn nog steeds heel veel bedrijven die het heel goed doen, die sterk groeien. En die hebben werknemers nodig. En uh, hoe, hoe kunnen ze dat aangeven? Door inderdaad te adverteren met een hoog loon. Dat betekent het gaat goed uh, met ons, kom bij ons werken. Maar als je eigenlijk bedrijven die mogelijkheid ontneemt... door ze te dwingen hetzelfde loon te betalen voor, verschil, voor dezelfde functies... als bedrijven bedrijf waar het niet zo goed mee gaat... Ja, dan uh, verliezen die bedrijven de signaalmogelijkheid om met hun lonen... De goede mensen aan te maar, trekken. Want je ja. zit je als CAO, als je de CAO dus. Uh... In je bedrijf heb. Betekent dat ook dat je dan niet zelfstandig kan beslissen over een iets hogere uh, premie voor een werknemer of zo? Dat moet toch kunnen? Nou, vaak liggen de, scha de, de schalen zijn heel heel rigide. Er zijn vaak wel mogelijkheden om via bonus en trucjes er iets van af te wijken. Maar het principe is wel dat het signaalfun de signaalfunctie van de lonen in ieder geval verminderd wordt daardoor. En als je denkt, wat is nou een goed werkende economie? Dat is een economie waar de mensen snel stromen naar de plekken waar ze het meest nodig zijn. Ja, en dat wordt een beetje verstoord hierdoor. Slaat dit voornamelijk terug inderdaad op de oudere werknemers? De nadelen dan? Ja, de, ja die hebben daar denk ik wel het, het meeste last van. Um, er, er wordt heel vaak de nadruk gelegd op het loon. Terwijl waar het eigenlijk om gaat is, is het hele pakket van een baan. En daar valt dus ook onder ontslagbescherming, verzekeringen, et cetera. En veel van die, die zaken zijn eigenlijk communicerende vaten... Dus als je bijvoorbeeld kijkt bij Capgemini, die wilde de lonen verlagen. Die zeiden, anders gaan we failliet. Ja. Met zijn oudere werknemer kan ik me heel goed voorstellen. Dat je denkt, ja, waarom zou ik dat doen? Als individu heb ik geen enkele invloed op het voorbestaan van bedrijven. Stel dat ik mijn loon halveer, of het bedrijf failliet gaat of niet, heeft daar geen invloed op. Dus wat Capgemini eigenlijk had moeten doen, ze zou moeten zeggen, ik, je krijgt een lager loon, maar tegelijkertijd krijg je een hele hoge ontslagpremie. Want daarmee committeert het bedrijf zich dan naartoe om die mensen echt langer vastouder. in dienst te houden. Ja. Ja. En dat, dat hebben ze niet slim gedaan. Dus je kan veel slimmer met die ontslagpremie en die lonen spelen. Zodanig dat je een optimaal ja, pakket krijgt. Maar goed, daar, daarvoor zou je dus wel dan de cao, zoals die nu bestaat, eigenlijk. Uh... Af moeten schaffen of in ieder geval daar stevig aan moet gaan uh, morrelen. Ja, in elk geval veel meer maatwerk uh, toestaan. Want er aan beide kanten van de markt er zijn heel veel verschillen. Dus mensen hebben verschillende voorkeuren. Sommigen willen echt heel veel zekerheid. Dus die moet je dan een goede ontslagvergoeding kunnen bieden. Terwijl bedrijven die hebben soms behoefte aan flexibiliteit. En soms willen ze juist ook een vaste uh, ja, vast relatie, omdat ze dan in die mensen kunnen investeren. En ja, als je iedereen dwingt zeg maar, om dezelfde broek aan te trekken, als ik het zo mag omschrijven. Ja, dat is, uh, is inefficiënt. Ja. En een hoop mensen zullen moeten wennen aan. Het is natuurlijk toch een van de grotere verworvenheden... die de vakbeweging heeft geregeld, de collectieve arbeidsovereenkomst. Toch? Ja, en ik denk ook zeker aan de onderkant van de markt... daar kan je misschien niet verlangen dat die mensen heel handig en heel goed zijn in onderhandelen. Dus daar is denk ik ook zeker wel een rol hè, om dat af te schuiven bij de, bij de vakbeweging. Maar ik hoop dat die zich ook zullen realiseren, of in ieder geval dat de minister zich dat realiseert... Dat, die, dat de vakbeweging toch voornamelijk voor de insiders is. En ja, de minister die heeft dan ook de verantwoordelijkheid... om naar de outsiders te kijken. Nou ja, de laatste tijd zien we ook andere uh, maatregelen langskomen. Hè? Tijdelijke arbeidsduurverkorting. Opnieuw invoeren van de FUT, van de ja. vervroegde uittreden. Wat zijn daar de effecten van? Uh, de fut, daar hebben we veel mee geëxperimenteerd. In Nederland en in, in andere landen. Dat heeft geen enkele effect op de, op de werkeloosheid. Dus in, in sommige situaties heeft het toch wel gewerkt in het begin? Dat er wel in ieder geval meer jongeren op die arbeidsmarkt... Nee, ik geef geen enkel nee? voorbeeld. Nee. In Frankrijk zijn hele goede onderzoeken gedaan die, die heel clean zijn. Dat, heeft geen enkel, dat uh, werd wel zo verkocht. Het werd wel zo verkocht, maar dat ja, is niet gebeurd. Wat er uiteindelijk gebeurt is dat het arbeidsaanbod wordt kunstmatig verkleind. Ja, en daardoor neemt de vraag naar arbeid ook af. Als je kijkt bijvoorbeeld in Grootland, is het arbeidsaanbod hoger en dan is automatisch de vraag ook hoger. Ja, maar, dus maar dat, dat is, het is toch logisch leden. als je die bovenkant, die oudere ja. werknemers uit het proces laat, dan moet dat toch van onderaan gevuld worden? Nou, het, is, het is niet zo, uh, stel je voor dat, dat uh, jullie ontslagen worden nu, dat dat automatisch twee jongeren zijn binnen dit bedrijf die, die jullie taak kunnen overnemen. Daar heb je toch hele ervaren N mensen mee Wat nodig. denkt u dan, dat die man die hier toevallig uh, met elektriciteit bezig is, ja, je, die, je kan die je er je dan, dan wel even bij gaat zitten? Nou, het zou als misschien met een hele kwaliteitsslag uh, zijn, inderdaad. je weet <laughs> ja, maar, maar goed, u gaat dus er al vanuit dan dat, dat, dat, dat wij allebei in vaste dienst van het bedrijf zijn. Nee, maar als voorbeeld, stel dat, dat er in één keer twee vacatures zijn, die worden niet in één keer vervuld. Dus niet dat daar automatisch twee jongeren klaarstaan om die vacatures te, te vervullen. Dus dat is een van de redenen dat dat mm -hmm. vaak niet uh, gebeurde. En ja, Een andere reden was dat, dat het de lonen opdrijven, omdat het arbeidsaanbod omlaag ging. En daardoor werden ook weer minder vacatures geopend. En je zag zelfs in, in de, in, uh, rond 2006, er zijn allerlei maatregelen genomen om ouderen langer te laten werken. Heel succesvol, het ging van 20 tot bijna 60 procent het percentage van ouderen wat werkte. En het heeft geen enkel effect uh, gehad op de jeugdwerkelozen. Het is niet toegenomen. Wat uh, voor de buren in ieder geval permanent ja. verkondigd wordt... is de jeugd, dat zijn uh, in cijfers de, de, de, de, degenen die het meest te ja. zijn... Hè? Ja. In, in percentages. 50%. Maar de ouderen, die komen niet meer aan de slag. Die hebben dus ja. ook een probleem. Kortom, het lijkt wel of in de discussies... die jongeren tegenover die oudere werknemers gezet worden... is dat ook inderdaad zo? Ja, als je, als je de arbeidsmarkt een soort stoelen dans ziet, dan zie je dat de jongeren veel sneller bewegen. Hè? Die, die vinden sneller een baan, maar ze vliegen er ook eerder uit. Terwijl de ouderen, als ze helemaal op een stoel zitten, dan komen ze niet zo snel meer vanaf. En dat is precies consistent met, met wat jij beschrijft. Dus als je als ouder een keer voor je stoel geschopt wordt, dan duurt het heel lang voordat je weer een ja. de stoel te pakken hebt. Ja. Dus, dus voor wie moet er eigenlijk dan eerst gezorgd worden? Of is er geen prioriteit? Um, ik denk dat het beleid nu iets te veel de nadruk legt op de problemen bij de ouderen. Dus zeggen van, eh, we moeten de ontslagbescherming, daar moeten we niks aan doen. Dat zijn allemaal zaken die goed zijn voor de zittenden, mm -hmm. voor, de, voor de ouderen. En tegelijkertijd slecht zijn voor de jongeren. We moeten denk ik oppassen dat we ja, alle problemen van de crisis uh, afschuiven op de jongeren. En het al is logisch dat het huismarkt. gebeurt, omdat de bonden voornamelijk bevolkt worden door oudere werknemers. Ja, toch? in die zin is het logisch. En natuurlijk, de, de jongeren hebben nog hele carrière voor de boeg. Hè. Die, die komen uiteindelijk wel aan de slag. Dus gaat bijna 0,0. Ja, voor de jongeren zeker. Ja, en dat heeft natuurlijk ook alles te maken met hoe de, de vakbond zich opstelt nu. Maar, maar toch ja. wordt er ook hier en daar alweer gesproken over een verloren generatie. Ja, en daar moet je heel erg voor oppassen. Hè? Want als je werkeloosheid is eigenlijk pas erg als het langdurige werkeloosheid wordt. Als het meer dan een jaar wordt, dan, dan ga je vaardigheden verliezen, is dat dan verlies je binding met de zo? arbeidsmarkt. En ja, die, dat is een heel groot risico wat er nu gebeurt. Nou ja, ik denk dat uh, Bernard Windjes uh, wel misschien blij is met uh, dit geluid van nu. He? De VNO en CW, de werkgevers. Dat weet ik ook nee. niet. Nou ah, ja. Die staan toch meestal uh, t, uh, hè, t, tegenover de, ja. de, de vakbonden, die houden heel erg vast aan, aan die cao. Ja, en die ik, kan ik, het ik, je kan je ook wel voorstellen. Want als je als oudere werknemer ontslagen wordt, dan je weet gewoon hoe ontzettend moeilijk het is. Dus je zal je ontzettend je best doen om dat ten alle tijde tegen te gaan. Ja, precies, dat, uh, dat, dat zie je nu bij het huidige systeem. Um, ja, die, die, mijn, mijn voorstellen inderdaad, is, zullen misschien beter zijn voor baancreatie. En ik kan me voorstellen dat, dat de werkgevers dat gunstig zouden vinden. Maar Wientje zelf die zei dat hij ook niet echt uh, stond te springen om slagbescherming... om die versoepeling uh, toe te staan. Dus in die zin uh, weet ik niet precies hmm. hoe, hoe hij naar mijn plannen kijkt. Het toverwoord is op optomelijk flexibilisering van die arbeidsmarkt. Mm -hmm. Wat betekent dat eigenlijk? Gewoon rechteloos maken? Nee, zeker niet. Um, vaak als je, als je bijvoorbeeld zegt we gaan de ontslagrecht versoepelen... dat betekent niet dat individuele werknemers en bedrijven... Uh, dat het hun verboden wordt om wel ontslagpremies uh, af te spreken. Want vaak is het heel erg in het belang ook van bedrijven en werknemers. Maar het betekent eigenlijk alleen dat niet iedereen gedwongen wordt om het te doen. Dus in die zin ben ik wel, wel voorstander van voor versoepeling. Omdat het voor sommige relaties ja, wenselijk is dat, dat je wat flexibelere contracten hebt. En tegelijkertijd zie je nu een, een enorme tweedeling. Sommige, bij sommige banen, de flexwerkers, die hebben bijna helemaal geen rechten. En bij de vaste banen hebben mensen heel veel rechten. Dus als je de vaste banen ietsje flexibeler maakt... dan zullen daar relatief meer vacatures geopend worden... En wordt die tweedeling ook wat, wat uh, kleiner in Nederland. Is dat de basis van het conflict... wat bij de distributiecentra van Albert Heijn speelde? Uh, ja, en die, een ander probleem is natuurlijk daar dat, dat, dat voor vakkenvullers... Dat is heel, het aanbod heel groot. Er zijn heel veel mensen die dat ja, zouden de, willen doen met, zonder dus opleiding. Hebt, dus je ja, dus hebt ook niks te eisen? Nou ja, dan is het wel uh, lastiger, want als jij het niet accepteert accepteert iemand anders het uh, oh. wel ja. ja en dus moet je daar wel die organisatie gaat hebben anders kan je die werkgever überhaupt niet dwingen en ja. dat was in dit geval ja. de schappen zijn leeg met Pasen. precies en ik ik ben daar ook wel voor voor die rechten zeker maar je moet wel je moet niet je moet je realiseren in elk geval dat er wel kosten zijn ja, hoe, hoe, hoe, hoger de, ja, hoe hoger de restricties zijn, hoe hoger de werkloos, hoe minder ja. vacatures geopend worden. Ja. Maar ja, als iedereen uh, rechtenloos maken, die kosten zijn waarschijnlijk nog hoger. Ja. Tot slot, waar zou de overheid priori prioriteit aan moeten geven? Banen creëren of de arbeidsmarkt hervormen? Um, ik zie het niet als een of-of. Dus, ja, door de hervormingen zullen uiteindelijk meer banen geopend worden. Maar op korte termijn... Ja, moeten we moeten ons realiseren dat, niet, dat er niet heel veel kan gebeuren. Want ja, de problemen liggen toch bij de huizenmarkt... bij wat in Cyprus gebeurt, de onzekerheid, met pensioenen. Uh, en dat kun je niet heel, heel snel oplossen door de hervorming in de arbeidsmarkt. Goed, we kunnen er wel over nadenken. Ja. <laughs> Hartelijk dank. Uh, Pieter Gauthier, hoogleraar arbeidseconomie aan de VU, uh, hoorde u hierover. Dankjewel voor de komst. Mannen rijden harder dan vrouwen, toch? En vrouwen die stelen? Dat zal vast maar een heel klein gedeelte zijn. Niets is minder waar, bleek deze week uit twee verschillende onderzoeken. Vrouwen halen namelijk de meeste boetes voor snelheidsovertrainingen... binnen en rijden twee keer zo vaak door rood als mannen. En vrouwen blijken veel meer bedrijfsdiefstallen te plegen dan voorheen. Een kleine 30% van de gesnapte was vrouw. En dat is een verdrievoudiging. Over onjuiste voordelen over mannen en vrouwen praat met Charlotte de Vries Lens, coach en consultant in leiderschap. Een van haar werkgebieden behelst, nou ja, zou het tegenstellingen zijn? Misschien wel. Mannen, vrouwen en misverstanden in ieder geval. Goedemorgen. Uh, die hardrijdende dames, dat vind ik inderdaad verbazingwekkend. Ja. Hoe, hoe, hoe hard bent u hier naartoe gekomen? Uh, ik, ik ben met de taxi gekomen. Oh, ja. en, en, en die rijdt keurig op tijd, of die, op tijd, op snelheid? Die rijdt over het algemeen keurig op snelheid. Ja. Nou. Ja. Maar uh, waarom is het logisch, of is het niet logisch, of... Wat moeten we daarvan vinden? Ja, Ten eerste wou ik betogen dat... Ja, ik heb het altijd over mannen en vrouwen, want dat is lekker kort. Maar het gaat eigenlijk meer over een mannelijk brein en een vrouwelijk brein. En iedereen heeft een hybride vorm daarin. Maar om het lekker sterk en zwart-wit te doen... dan kan je er goed over nadenken, noem ik het mannen en vrouwen. Uh, ja, mannen rijden gewoon beter auto dan vrouwen. Uh, dat komt omdat een man zich uh, verbindt met de hele auto. En daarom zijn ze eigenlijk beter in, in parkeren en... Ze zijn zich dus ook vaak veel beter bewust van hoe hard ze rijden. Wat is die verbinding dan? Ja, Als een man in een auto stapt, dan voelt hij meteen, dat is heel apart, waar de bumpers zitten. En waar de zijkant van de auto zit. Als je zelf wel eens met een trailer hebt gereden als vrouw. En je ziet hoe een man een trailer in kan parkeren met een auto. Dat is gewoon een soort natuurlijk gebeuren. Is dat zo? Ik heb dat geprobeerd. Dat is echt... Uh, maar misschien dus heb jij wel een heel erg vrouwelijk, vrouwelijk brein. Nee, absoluut. Geen natuurlijk <laughs> ja. gebeuren. Nee, Peter heeft geen nee, vrouwelijke brein. Zijn... Daar kan, kan, kan ik duidelijk over zijn. Ja, is dat zo, Ja, wel? nee, maar goed. Da, even, even dat <laughs> Maar dan denk ik van, hoe weet je dat? Hoe kom je daarbij? Uh, door ervaring in ieder geval. En om, ook omdat je ziet, uh, bijvoorbeeld, er zijn heel weinig vrouwelijke autocoureurs. Uh, dus dat... Mannen hebben wat dat betreft ook nadelen met autorijden, daar kom ik zo over. Maar ze hebben wel het vermogen om zich als ze in een voertuig zitten, zich daarin totaal mee te verbinden. Dat zie je ook met vrachtautochauffeurs, met opleggers, wat die voor dingen uithalen. Het is natuurlijk ook een beroep, maar het is ook voor niet. Ze voeren die, voor niet voor die auto als een verlengstuk van ja, hun eigen van, lijf? Is dat eigenlijk... Ja, precies. Maar dat is precies. natuurlijk ook heel cultureel bepaald dat vrouwen niet in vrachtauto's rijden en op bussen. En zo. Er, zijn, er zijn wel vrouwen die in bussen rijden, maar die hebben dus een wel, mannenbrein. Hè? Ja. Dus uh, ik wil nog een keer benadrukken. Ja, ja, ik heb het dus niet het. over vrouwen, maar ik heb het over brein. Ja, en... Ik begrijp het. Maar goed, al die gekken op de snelweg, hè, die mensen niet tussen laten, bumpen kleven nou ja, enzovoort. Ja, maar dat is enzovoort. weer meer mannengedrag. Ja, dat wil ik net zeggen. Ja, precies. Want u zei mannen rijden beter auto, maar denk ik, ze het doen ook meer... Uh, ze Precies, dus, uh, een, een, een road battle, hè, dat zie je alleen tussen mannen, omdat bij mannen gaat het meer om doelrichting snelheid, en op het moment dat daar een competitief element bij komt, ja, dan gaan alle remmen los, dan, dan houden ze het niet meer. Hm. Dus mannen zullen vaak ook door een rood stoplicht rijden om iemand bij te houden die ze eigenlijk hadden willen inhalen, of niet. niet ja, maar wacht nou, vrouwen die reden twee keer zo vaak door rood als mannen. Precies. We, we, zal ik over uitleggen? cijfers trouwens. Ik, ik heb ze van jullie gekregen en ja, ik ga ervan oh, uit dat ze gecheckt okay. zijn. Maar dat vind ik dan weer gek, want je zou verwachten dat die mannen zo, hè, zo, zo woest rijden... dat zij vaker door rood gaan. Nou, ik, ik, de verklaring daarvoor is naar mijn mening... dat uh, vrouwen hebben een beter overzicht, hebben een grotere visus. Hè. Dus een man heeft een visus van zeg maar 70, 80 graden... een vrouw bijna van 180. En vrouwen hebben dus meer overzicht. De, een vrouw ziet dus eigenlijk meer aan die zijkanten... Ja. Ja. Bijna twee keer zoveel als ja, mannen? als mannen. Zo, ja. hoe komt dat? Is dat gewoon... Uh, dat is gewoon fysiek? evolutionair bepaald, ja. ja. Mannen hebben meer uh, te maken gehad met jagen, dus je moet een goede focus hebben. Je ziet het ook als mannen Zo. naar vrouwen kijken, dus die moeten altijd helemaal een vrouw volgen. En dan van boven naar beneden kijken, anders kunnen ze het niet goed zien. Terwijl wij vrouwen zien dat ook altijd mannen. Ze maar kun... dat zien de mannen niet, dat wij kijken. U, u, u kunt <laughs> langs me heen kijken, maar me toch zien Ik zie uh, deze meneer heel goed. Echt waar? Ja. Ik ook, maar dan moet ik me wel. <laughs> ja, ja, ja. Knappe man. Ja leuk, maar man. Dat, ja. leuk man. Maar, dat, maar weet je, als je dus als je vies is, hè, je blikveld, als dat zoveel uh, uh, breder is, dan zou je zeggen, dat komt, dat komt uh, ten goede aan. je rijst. Want... Ja, dat is ook, daar maken vrouwen minder ongelukken. En daarom maken vrouwen ook niet zoveel files. Mannen maken heel veel files. Waarom? Uh, doordat als man ziet, dus pas iemand die hem rechts inhaalt voor zijn gevoel. Als hij, als hij dus zeg maar bij de voordeur is, terwijl vrouwen zien dat al en denken, oh god, er komt iemand aan, nou dan laat ik hem. dan. Maar maar mannen hebben dat helemaal niet. Wat, iemand uit Loser Lane die gaat voordringen? Loser Lane! <laughs> ja. Dus ik ga daar eens eventjes tegen in. En omdat wij zoveel op- en afritten hebben, geeft dat dus heel veel ongemak. Ja, ja. Ja. Dan, het, dan het voordeel uh, dat vrouwen bijvoorbeeld geen kaart kunnen lezen. Dat je eigenlijk bijna zeker weet, als, ja, vraag het maar niet... want ze, ze wijzen je minimaal 90, maar meestal 180 graden op de richting. Ja, ja. Nou ja, mannen, het mannelijk brein is toegerust met een groot goed en dat is het magnetische veld. Dus mannen weten eigenlijk al, ook al zet je ze in een donkere kamer, weten ze vaak al waar het noorden ligt. Nou, vrouwen hebben dat helemaal niet. Ik sprak laatst ook iemand die zei ik was op het zuidelijke halfrond en opeens reek ik helemaal de verkeerde kant op. Ja, dat is omdat het magnetisch zuiden dan werkt. Dus dan, dan raak je ontregeld als man. Maar vrouwen hebben dat dus niet. En die hebben ook een groot probleem met links en rechts. Dus ook de grootste bijrijders op rallies hebben op hun handen staan, links en rechts. Omdat vrouwen, dat merkt het maar eens. Ook al lezen ze kaart en ze weten dat het rechts zou moeten zijn... zeggen ze toch links. En dat is een, ja... Er zit hier iemand, namelijk Peter Gauthier, enorm te knikken. Vertel eens even. Nou... Ja, mijn vriendin die heeft een heel goed richtingsgevoel, beter dan ik zelf. Maar, maar soms inderdaad dan is het hier rechts, uh, ik bedoel links. Dat is, dat is wel eens voorgekomen. Ja, dus maar mijn richtingsgevoel uh, richting de zijde, mannen, is wel in orde. richtingsgevoel wel Ik denk altijd dat het noorden recht voor me is. Een beetje mannelijk brein dus. Ja. Ja, ik precies, het wel. Maar goed, kijk, dat kaart... En ik vind het wel eigenlijk funest, hoor. Want kijk, die mannen die kunnen dus beter rijden. Dan zou je zeggen, de vrouw moet kaart lezen... maar die kan ze ook al niet. Nee. <laughs> vrouw... Wat heb je er eigenlijk Ja, ja, ja, ja dat, ja, dat ja, geeft ik nu een potje koken nou, in je auto. Ja, nou ja, wat het is... We hebben nu een tom, -tom dus ja. dat... Uh... Maar mannen vragen dus ook nooit de weg. Dus op het moment dat ze geen goed uh, richtinggevoel hebben en, en uh, ook de weg niet weten... en niet goed kaart kunnen lezen, zijn ze niet echt graag bereid... om advies te vragen, behalve aan mensen die het echt weten... namelijk een agent of een benzinestation. Oh. En ik weet uit Hilversum dat mijn vader hier soms drie kwartier rondreed... om de weg te vinden. Ja, maar goed, dat is een heel Hilversum-fenomeen. Is... Dat is echt het, het slechtste verkeerscirculatieplan van heel West-Europa. Ja, maar mijn moeder Exclusief vroeg wel in zes keer weg. Ja, nou goed, we dat, dat, dat onderzoekje over bedrijfsdiefstal, hè? Ja. daaruit bleek... Het is niet zo dat vrouwen meer stelen dan mannen. Maar het aantal gesnapte vrouwen was gegroeid van 10 naar 30 procent. En dat is toch een behoorlijke uh, toename. En ik begreep dat dat weer verband hield met sociale media. Ja, ik denk dat dat uh, klopt. Althans, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Waar mannen altijd streven naar een piramidale vorm... van wie is beter en wie is sterker, wie is machtiger dan de ander... Dat geeft dat een bepaalde structuur. Dan streven vrouwen meer naar een cilinder... Uh, vorm, zeg maar, als een blikje ananas. Uh, waarbij het meer gaat om in de inner circle te raken. En in de inner circle, daar ben je als je het meest populair bent. Dus waar, bij mannen is het zo: als je nou de beste bent, ben je vanzelf populair. En bij vrouwen is het zo: als je nou populair bent, dan ben je eigenlijk de beste. Nou, hoe word je populair? Dat is door dingen uit te wisselen. Ik noem het wel eens de Italiaanse waslijn. He, dus ik uh, krijg jouw vuile was binnen en dan krijg jij ook mijn vuile was binnen. Dus ik zeg iets over mijn vriend wat niet goed gaat, en dan verwacht ik wel van jou dat jij ook iets zegt over jouw vriend. Het gaat eigenlijk ook niet zo goed. Gaat ook niet zo goed. Maar, <laughs> maar gaat heel goed, jij. ja. <laughs> ja. als je dat zegt, dan denk ik: nou, nou, hè. Laat me zitten. Laat me zitten. <laughs> gaan in andere andere dus vrouwen gingen ja. vroeger bij elkaar op de koffie en dan uh, hadden ze het daar zo over. En tegenwoordig is het zo dat ja, je, je Facebookpagina of wat dan ook is je beste vriendin. Dus daar vertel je dingen en dan vertel je dingen ook terug. En de bedrijfsrecherche heeft natuurlijk ontdekt... dat als je daar nou eens een beetje naar kijkt... en dat afzet tegen salarissen en dit en dat... dat je dan wel eens heel interessante conclusies kunt krijgen. Want die trekken. mensen schrijven toch niet op... ik ben met 26 blikken ananas onder nee, mijn trui... Uh, maar die schrokken. zeggen wel, ik heb opeens een hele dure trui gekocht. Hè? Ja, weet je wel dat ik uh, mooie Louboutins heb gekocht? En dan denkt Annie van... Dat zijn laarzen, ja. <laughs> ja. Hele dure schoenen. Ja, ja, en, en dan? Het bedoelt is toch niet zo dat de bedrijfsleider... daar een beetje mee zit te lezen en ja. denkt... Er komt nee, maar de bedrijfsrecherche wel ja. tegenwoordig. Ja, ja. Is dat die zo? Dat, ja, die checken dat ook van voorheen, wat, wat mensen doen... En, uh... Daar wordt echt driftig naar gekeken. Ja? En, uh, ja, dan, dan, dan, dan val je door de mand. Maar dan moet het dus al iets echt stevig bij dat bedrijf aan de hand zijn. Want anders ga je het zo niet doen. Nou ja. Ik weet het niet. Er zijn veel mensen die ook uh, bedrijfsrecherches inhuren als preventief onderzoek. Hè? Dus ook bij aanname van personeel of wat dan ook. En die kijken echt van die sociale media wat er precies gebeurd is. Er wordt ook regelmatig voor gewaarschuwd. Let op wat je voor foto's op internet zet. Want... En is het dan zo dat mannen niet zo gauw op die manier uh, zich zullen verraden? Nee, mannen kunnen rustig een hele dag zitten vissen en nooit vertellen dat ze in Scha liggen. Die Dat vertellen ze niet aan elkaar. Die zijn veel meer gesloten. Die hebben niet de behoefte ook om zoveel te praten. Mannen praten veel minder dan vrouwen. Dus die overal. zijn dan ook veel minder makkelijk op te sporen... via die sociale media? Ja. Mannen, Ik denk, ik heb er niet echt heel extensief naar gekeken... maar ik denk dat mannen sites op een hele andere manier zijn ingericht dan vrouwen. Veel de, meer vertrouwelijkheden uitwisselen. Dus die klachten die je zoveel uh, in allerlei damesrubrieken leest... ik uh, zie ze nog wel eens, dan is het altijd over... die vent. ja, dat, dat, die, daar kan je wat tegenaan le leuteren. Maar je krijgt gewoon niks terug, je hoort niks meer. Nee. En daar klagen heel veel vrouwen over. Ja, ja, mannen hebben per dag maar 7000 woorden nodig. Dat is ook prettig op de jacht, niet waar, anders loopt het hert weg. Ja. En vrouwen hebben... <lacht> 21.000 woorden per dag nodig om zich lekker te voelen. Oh, ik is zoveel. Ja. Ja. En wie komt er dan aanlopen? Uh, ja, vrouwen praten dus met elkaar om de hele tijd te laten weten: ik begrijp jou, jij begrijpt mij. En daarom kijken vrouwen elkaar ook steeds aan. Dat mannen ook niet. Want je loopt achter elkaar op jacht, nietwaar? Dus dat is ook niet zo nodig. Als je elkaar aankijkt, uh, dan is dat eigenlijk meer high noon onder mannen. Dat, dat doe je niet. Als ik nee. mannencoach kijk, ik ook heel vaak maar een beetje naar een plant. Of is zo. dat echt zo? Ja. Jij, jij, jij, kan... jij kijkt dus wel sterk. Ja, hij moet wel. Nee, maar, ja, moet wel. Jij, jij, jij hebt toch pas contact als je kijkt? Nee, nee dat is, bij mannen ligt dat niet zo. Je kan toch heel goed samen een muur behangen en dan uh, ja. juist soms, of samen wandelen. En dan kan ja. je soms juist heel goed. Precies, praten. wat Mieke zegt, is heel maar goed gesprek met een man, ga alsjeblieft met hem wandelen. Ja. Of ga Af, aan de bar afwassen. zitten. Afwassen. Ook, dat zeggen ze? Nee, ja. maar ja. Dan, dan hoef je elkaar dus niet, niet aan, aan te kijken. kijken. Juist gaat het dan heel erg goed. Maar, maar leg dus uit, hoe werkt dat dan? Ja, bij mannen is het zo, als je dus elkaar aankijkt, dan zoek je dus kennelijk strijd. Uh, hè, want je, je, je meet elkaar op als man. Hè. Dus als ik een man langer aankijk, dan denkt hij, wat moet ze van me? Ja. En als ik een man zou zijn, denk denkt hij, nou, kom maar op, hè. Dus over het algemeen, mannen die dus een echt mannelijk brein hebben, houden er helemaal niet van om steeds aangekeken te worden. Dus dat, dat maakt ze ongemakkelijk. Uh, dat in, in het reptiele brein, het meest primitieve deel van ons brein... wordt dat gecodeerd als een uitdaging. Ik heb, ik heb wel eens zoiets gelezen over een empty box of zo. K wat, wat is dat? Ja, dat is een enorm groot goed dat mannen hebben. Die hebben een empty box. En die kunnen dus echt aan niks denken. Dat is voor vrouwen ja, onvoorstelbaar. Nee, ook niet. Dat oh, is bijna niks. echt aan niks. Want ja, dat is ook de enige verklaring voor mij... waarom iemand een hele dag kan zitten vissen. Uh, dus gewoon op een boot. Het is eigenlijk een beetje med meditatief eigenlijk. En dus vrouwen vragen dan ook aan aan hun man, waar denk je aan? En dan zegt zo'n man nou aan niks. Ja. Nou, dan heb je een probleem, want een vrouw denkt altijd aan ja, iets. Ja, geloof, ik... geloof je ook niet. Nee, geloof je ook niet. Maar nee. luister, dat is toch een enorm ideaal in het, in het boeddhisme: om aan niks te denken. Dus Daar dat dat doen is... mensen enorme trainingen voor. Ja. ja, precies. Dus vrouwen denken als ze aan niks denken, denken steeds, ik moet aan niks denken. Meneer ja. Boetje heeft er gedachte. Ja. Ja. Ja. Nou, ik merk <laughs> soms dat ik inderdaad denk dat ik aan niks denk. Maar als ik binnen mijn eigen onderzoek, als ik heel af en toe een heel goed idee heb, dan is het vaak in zo'n situatie dat ik eigenlijk aan niks aan denken was en één keer een soort doorbraakgedachte hebt. Dus blijkbaar is, zijn is wel ergens mee bezig dan nog. Ja, ja. Ik, ik coach de... wel eens mensen die met veel zusjes zijn opgegroeid. Ge, op nou, een moeder veel aanwezig. En die hebben hun eigen empty box nog niet ontdekt. En dan vertel ik ze dat. En dat is zo'n genot voor die mensen. En dus een heel klein doosje is dat nog een empty box. En die maken ze dan veel groter gedurende het traject. En dan hebben ze opeens ook een empty box. Dat kan, dat kan je ja. zelf beïnvloeden? Ja. Maar vrouwen kunnen ook een empty box bezig nee, nee, nee. Vrouwen hebben een G-spot en mannen hebben een empty box. Ja, ja precies. precies. Ja. Daarom rijden wij ook zoveel door rood en zo. Omdat <Gelijks> we al veel dingen tegelijk denken. <mam> ik de een beetje G-spot bezig Ik dacht, het zijn allebei soort plekken die, <lacht> die dan kennelijk ontdekt kunnen worden. Maar die je hebt en heel veel mensen weten het niet. Maar goed, u geeft dus heel veel workshops over misverstanden tussen mannen en vrouwen. Het gooit nog eens één groot misverstand erin, tot slot. Het glazen plafond. Zullen we die eens doen? Ja, het glazen plafond. Ja, nou kom ik even terug op de piramidale vorm. Uh, dus mannen herkennen en erkennen op een gegeven moment elkaars leiderschap... en dan accepteren ze dat ook. En dan, nou, dan is die pirami piramide, of die apenrots noemen we hem ook wel, die staat. Maar op een gegeven moment ontstaat er dan toch een soort hengstebal. Dan moet er weer eens gez gezien worden of er niet echt is een uh, echte leider aan de... Aan de andere, een andere leider moet komen. Dus die gaan dan met elkaar praten. En dan zegt Jan, die zegt, ja Piet, dat is eigenlijk een lul... en die kan het ook niet, Ik kan het veel beter. Ja, zegt dan Klaas, dat is ook wel zo. En dan zeggen ze ook tegen vrouwen in de omgeving. En dan zegt die vrouw, ja, ja, ja, dat vond ik altijd al... dat het een lul was en hij kan het ook niet. Nou, oké. Okay. Nou, stel nou dat Piet toch weer de, de raad van commissarissen achter zich krijgt. Ja. Hm. Binnen het uur staat die piramide van die mannen, staat er weer. Maar die vrouwen blijven dan in verbijstering achter. En blijven maar roepen: 'Van dat is toch een lul?' En ik kon het toch niet?' En dat, daar, daar, dat, omdat vrouwen dus in patronen denken, blijven ze dat maar doen. Dus ze kunnen dat, dat niet. Hè? Mannen zeggen dan: Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Weet je, prima, volgende keer beter. Mm -hmm. En gaan gewoon verder. En vrouwen blijven dan ongelijk, en mopperig mokken. en moppen, mokken, En dan zijn ze niet meer betrouwbaar, zijn ze niet meer deel van het team. En dan denken ze, ja, dan loopt ze dus niet achter de leider aan. En dan, ja, dan wordt het ongemakkelijk. En, en dan vertrouwen dan het zover... ook niet meer? Nee. En dan denken ze, ja, weet je, je weet, ik wil hem dan ook nooit vertrouwen. Dus dan, ja, dan loopt er iets fout. Dus dat is één van de redenen natuurlijk. Nou, nou mooi. We zijn wel weer een hoop wijzen. Ja, zeker, zeker, zeker, ja. Hartelijk dank. U hoorde Heel Charlotte de Vries, Lent, coach en consultant in leiderschap. En het een van haar werkgebieden behelst mannen, vrouwen en misverstanden. Maar het gaat dus eigenlijk over mannelijke breinen, vrouwelijke breinen en die misverstanden. Dank u wel. Hartelijk dank. was de lente nooit. Ik herinner mij dat er al in het vroegste ochtendlicht... luidkeels gezongen werd. Elke boom een fluitconcert. En nu houden de vogels hun snavels dicht. Zo onbehagelijk was de lente nooit. Als ik mijn buurman groet, zoals altijd... Wendt hij zich af uit hoe verbeten hij de winter op een hoop harkt Spreekt een en al vijandigheid Het lijkt alsof tijdens de winterslaag Zich ondergronds iets door zijn tuin vertakt Heeft een woekerend venijn dat nu in hem de kop opsteekt Het zit nog binnensmons, maar het is iets tegen mij is dus iets tegen mij Alsof ik er opeens niet meer mag zijn Zo onbehagelijk was de lente nooit Normaal bloeide mij doorns al voorzichtig in april met een onbevangen levenslust alsof er nu een vloek rust op het voorjaar Als een sluier waaronder niets ontbotten wil zo onbehagelijk was de lente nooit, want wie ik ook passeer... Mijn uitgestoken hand hangt onbeantwoord in de lucht. Als men zich al niet afdraait, zie ik het koud vuur... Dat achter al die ogen brandt. In dit mij zo vertrouwde landschap... Staan de elzen ineens te dicht gesloten. Als bewaken ze vijandelijk terrein En de peppels langs de dijk Ze lijken elkaar aan te stoten Uit alles spreekt Uit alles spreekt Dat ik er opeens niet meer mag zijn Zo onbehagelijk was de lente nooit als ik naar huis vies, ja. mijn woning naar beneden aan de... Had je meegenomen, Henrik? Ja, dat ik meegenomen werd. Ja. Het is Theo Nijland. Die vind ik echt geweldig. En ik dacht dat nummer, zo onbehagelijk was de lente nooit. Dat, dat kwam iedere keer in mijn hoofd op. Ik dacht dat is volgens mij iets wat iedereen op dit moment voelt: zo... een vrouwelijk bruin. <laughs> Is ja. dat die lente nog nooit zo onbehagelijk was als nu vernoren. Ja. Goed, de gemeente Amersfoort wil minstens acht bewakingscamera's weghalen uit de stad. Onderzoek heeft aangetoond dat cameratoezicht veel geld kost, maar op deze plekken geen merkbaar effect heeft op de beoogde daling van het aantal geweldsmisdrijven. De politie vraagt vaak beelden op voor opsporingsdoeleinden na incidenten op straat. Maar volgens de onderzoekers leiden die camerabeelden hoogst zelden tot herkenning of identificatie. Amersfoort heeft nu nog 17 camera's op zeven locaties in de stad. Of er met het weghalen een nieuwe trend in gang gezet wordt... dat gaan we vragen aan criminoloog Erik Bervoets. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dat de eerste keer, ik geloof het wel, hè, dat de gemeente besluit om camera's weg te halen? Het was voor mij ook een beetje verrassend, want afgelopen jaren was toch juist de trend... om steeds ja. meer uh, te gaan werken met camera toezicht. Dus het is een beetje tegen alle trends in. Denk ja. op het eerste gezicht. Maar het zou geen effect hebben. Dus ja, wat moet je dan? Het is duur. Nou, ik weet niet of dat het geen effect heeft. Ik zeggen? denk dat. Ja, dat zeggen zij. Maar ander onderzoek wijzen andere dingen uit. En eh, eh, eh, ik heb het rapport erbij gepakt van Amersfoort. En wat je ziet, dat is volgens mij niet meer dan verstandig. Dus dat ze zijn gaan kijken van, uh, we willen dat camera het wel handhaven... maar wel even per camera gaan kijken waar het wel effect heeft en waar niet. Omdat het, uh, daar zijn veel kosten mee gemoeid. Dus in die zin lijkt het verstandig. Ja, maar uh, ze zijn in 2005 opgehangen. Je kan je toch ook voorstellen dat ze zijn opgehangen op plekken... waarvan men dacht van, ja, hier heeft het zin. Toen, in die tijd. En dat is, dat is eigenlijk ook het probleem. En dat is een trend bij cameratoezicht. We zijn ooit begonnen vanuit het idee van... we gaan een binnenstad, we gaan een parkeerplaats... gewoon waar het het toe doet, gaan we volhangen met camera's. Daar zijn we denk ik iets te fanatiek in geweest. Dus nu komen we op het punt. Bij mij komt het ook over als van... hé, hey, ze gaan het terugdraaien. Maar in tweede instantie, en dan is het dus eigenlijk al verstandig... Uh, is gaan kijken van oké, okay, wat is het rendement? Wat is value for money? En, uh, en dan, dan uh, zijn ze ook bijvoorbeeld nu aan het kijken van... waar zou je iets meer kunnen met flexibel cameratoezicht? Dus aanpassen aan 2013, de huidige samenleving. En dat wat is, is dat flexibel? Dan, dan hang je hem uh, over twee weken hang je hem weer ergens anders op? Dat, dat, dat, dat zou kunnen. Omdat ook bij wet is het zo, en dat is maar goed eigenlijk... in het begin uh, snapte ik ook wel de terughoudendheid... met privacy en dergelijke rondom cameratoezicht. Uh, cameratoezicht moet, en dat, is, dat heeft dus nu ook Amersfoort gedaan... Uh, eens in de zoveel tijd toch weer even geëvalueerd worden... het hele licht worden, uh, worden gehouden. En dan kun je dus inderdaad besluiten van... Nou, of het, het niet een wijken, te zwaar een middel is? Of het bijvoorbeeld niet een te zwaar middel is op die plek... Wie, wie, wie ah, want... heeft zich ooit beklaagd over die privacy eigenlijk in dit soort dingen? Nou, um, dat is toch vaak een gemeenteraad en georganiseerde bewoners. Ik was een keer als criminoloog te gast bijvoorbeeld bij de gemeente Nijmegen. En ik dacht, ach, een leuk gesprek over het veiligheidsbeleid... en dat ik had het daar over camera toezicht. Het was nog net niet zo van meneer Bervoets. We spoelen nu de band terug. U komt opnieuw hier binnen en u heeft het helemaal niet meer over cameratoezicht. Want daarvoor is in onze maastad helemaal geen, uh, stad aan de Waal, helemaal geen draagvlak. Dus het, het zit hem vaak bij gemeenteraden. Dan. Maar nou ik kan je ook zeggen, kijk, de, kennelijk is er niet veel vreselijks voor die camera voorgevallen. Neem ik aan tenminste, anders zouden ze het niet weghalen. En je kan ook zeggen, dat is juist een gevolg van die camera's. Juist omdat die camera's er stonden, dachten mensen, ho, ik hou me even in. Dus ja, ze, ze hebben wel degelijk gewerkt, maar meer preventief. Nou, ik denk dat camera's vooral werken. Dat is wel, kijk, dat, ik zeg altijd, is net, het is bijna paas. Hè? Dus dan kun je zeggen, ei is geen ei. dat geldt ook bij onderzoeken. Eén onderzoek is geen onderzoek. Als je meerdere onderzoeken naast elkaar legt, dan zie je patroon. En bij cameratoezicht zie je dat helpt voor de opsporing. Dat helpt uh, ook bij het sneller kunnen ingrijpen. Bijvoorbeeld bij uitgaansgeweld, bij politieeenheden op straat. Als ze live ook meekijken, zien zaken zich gebeuren. Maar preventief en met name ook op het veiligheidsgevoel. Hebben ze minder effect. Dat is na al die jaren toch wel iets wat we met elkaar kunnen concluderen. Maar bijvoorbeeld die zaak die ongelooflijk veel verontwaardiging heeft gewekt. Een jongen die in elkaar geslagen wordt in Eindhoven. Eindhoven, Eindhoven. Oosterhout precies. bijvoorbeeld. Ja, ja. Nou, en die jongens zijn alleen maar gepakt door die camerabeelden. Opsporing. Maar dat is precies dat, dat is de categorie die ik, die ik dan uh, schaar onder opsporing. En uh, uiteraard heeft het dan ook een preventief effect. Op de langere termijn. Omdat je dan kunt zeggen van. Dus, dus, dus mensen die dat in hun, in hun, in hun kopje hebben. om zoiets te gaan doen. die gaan zich de volgende keer in de buurt van camera's. wel twee keer bedenken. Dus in die zin pleit het alleen maar voor het verhaal. van camera's inzetten. selectief voor opsporing. Heeft enorm gewerkt. Jazeker. Maar goed, als die, laten we zeggen, zoiets gebeurt. op een plek waar die camera net is weggehaald. ja, dan valt er niks op te sporen. want er zijn er geen beelden gemaakt. Ja, dat is dan, uh, dat is dan inderdaad wel het verhaal. En daarom. Uh, want dat is wel weer een mooi opstapje... waar u zegt van een ander argument... moet je uh, cameratoezicht toezicht altijd als één van de middelen inzetten. Altijd ondersteunend aan. En je kunt een, een uh, uh, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk... Hebben ze, zijn ze er ook een beetje op teruggekomen... om al die binnensteden maar vol te hangen met camera's. Want ja, daar ging het echt... Onwaarschijnlijk vol, daar hè? hing het onwaarschijnlijk vol. Ik heb de cijfers voor, uh, voor jullie nog eens nagezocht. En was, op een gegeven moment was er per 14 inwoners van het Verenigd Koninkrijk... hingen er uh, één camera. Uh, Echt Echt? Waar? Dus iets van 4 <laughs> miljoen uh, camera's uh, hingen daar. En dat kwam, de politie beklaagde zich erover... omdat er, uh, uh, uh, uh, het was een trend en er werd niet eerst eens bekeken... van hoe uh, en wanneer en waar moeten we die camera's uh, het best inzetten. En met... dus men, men deinde mee op die trend. En daarna is men pas echt gaan kijken van... hoe kunnen we die camera's nog veel gerichter... Uh, het is grappig, want in, in het Verenigd Koninkrijk... heeft het een paar keer echt geholpen... met het opsporen van vooral terrorismeverdachten. Juist. Juist. Nou, ja. En dan zou je denken... nou, dan is iedereen er wel hartstikke voor. Ja, ja. Is ja. dat ook zo? Er is toen uh, een, een opmerking geweest... dat zo gaat het vaak natuurlijk ook bij media... de eerste boodschap blijft hangen. Er was een, uh, een, uh, een meneer van de Metropolitan uh, Police... Uh, Mick Neville, en die merkte op van... we uh, ja, um, zien in de rechtszaal dat vanwege de slechte beeldkwaliteit... dat regelmatig uh, uh, camera's niet kunnen worden gebruikt voor, uh, voor bewijsvoering. Um, en dan uh, uh, uh, uh, uh, zag je dus dat... Um, um, even kijken... dus nou ja, ze konden niet worden gebruikt voor bewijsvoering. Dus dan stond het beeld van, ze helpen niet, camera's helpen niet. Want het was, het, in, het was eigenlijk veel meer een nuance van die chief inspector... dat dat het werkelijk het idee was van, camera's die helpen niet. En inderdaad, eh, met, een, met een geschiedenis met terrorisme, IOA en dergelijke... zag je dat het draagvlak voor camera's in het Verenigd Koninkrijk... ook eigenlijk per definitie al een stuk groter was... dan dat het in Nederland was. Dus die landen zijn in die opzichten ook weer niet helemaal te vergelijken. Dus dat er één camera per eh, 14 Britten... Vonden mensen in eerste instantie ook helemaal niet zo vervelend. Ik denk dat wij hier uh, daar niet echt uh, om zouden zitten springen. Is, is daar wel een soort van Big Brother-discussie ooit op gang gekomen? Want, want hier wordt dat, die gemeenteraad die u ja, ja. noemt, ja. daarvoor is het onmiddellijk, uh, worden dit soort kreten gebruikt, toch? Veel, veel minder. En dat heeft dus te maken met die Britse geschiedenis, met onder andere de, de, de, de, de, de IRA en dergelijke, met, met potentiële aanslagen, separatistische bewegingen. Dus daar eh, is het draagvlak toch, al is die discussie ook gevoerd, alleen minder scherp, minder met besluiten van eh, eh, jongens, stop er maar mee of schroef het maar terug. Ja. Ik, ik, deze week werd uh, ook bekend dat de politie regelmatig drones inzet hè, om inbrekers op te sporen. Sinds 2009 is dat op 132 dagen gebeurd. Het zijn van maar, die vliegtuigjes met een camera. Ja, ja. ja, maar dat werd dan niet bekendgemaakt. Wat, wat, wat vindt, u, vindt u dat eigenlijk wel wenselijk? Nou, ik, ik geloof dat er nu ook in de gemeenteraad van Amersfoort... om maar even dicht bij deze mm -hmm. uh, casus te blijven dan... Uh, vind ik het vo volledig terecht dat, daar, uh, dat er vragen over zijn gesteld. Want zoiets moet wel worden gemeld. Uh, maar het blijkt dat het ook uh, uh, niet vanuit de burgemeester... vanuit het bestuur is gegaan, maar meer vanuit politie en justitie. En dan moet u indenken, dat worden er drones... zoals ook in het, uh, het Midden-Oosten in de mm -hmm. oorlogsgebieden worden ingezet... met ja. uh, warmtebeeldcamera's. Om de pakkans van uh, inbrekers om die te verkleinen. Althans, uh, nou, dat is de bedoeling. En we weten inmiddels ook dat de pakkantse eigenlijk helemaal niet zozeer zo door wordt uh, verkleind. Dus de, dus de opbrengst van dit soort drones uh, moeten we... Nou, De pakkans zal ja, wel vergroot moeten worden, neem ik dat aan. Dat is hè? wel de bedoeling, dat, ja. die, dat die vergroot, dat die vergroot ja, zou worden. Verklein, ja, zegt nee. Ja, uiteraard ja. vergroot. Maar, maar of, dat het, of dat het ook daadwerkelijk gebeurt... Uh, maar hoe uh, moeten we ons dat dan voorstellen, die drones? Van waaruit worden die dan afgeschoten? Nee, die kan je besturen, gewoon ja, Zo'n kinder speeltje is het. Oh, zo. Ze ja. gebruiken het ook voor televisieuitzendingen op ja, zo. Er zit er gewoon een man in de straat en die kan dat ding overal laten vliegen. Weet, op het spoor van de Helpkwekerij bijvoorbeeld. En, uh, okay. worden ze, ja hoor, dat zijn uh, vliegtuigjes. Ja. ja. En daar er zit Ge gewoon in een ander het zijn echt kinderspeelgoed, daar lijkt het op. U zegt het, ja. ja in principe maar ja, dat komt afstand. omdat dat je bij drone... dan denk je toch meer aan oorlogsvoering in, ja. in, in, in het Midden-Oosten... dan heb je er toch een iets ander beeld bij. Ja, natuurlijk. En zo komt het ook op het politieke netvlies. En dan is het ook Geen logisch is het dat, daar woord. Dan ook, ja, dat daar vragen over worden gesteld. Mag ik u nou eens vragen, is er nou ooit eens... ik vroeg u dat net al um, hmm. maar nog even toerspikt... is er nou eigenlijk ooit een behoorlijke zaak geweest... waarin iemand kon aantonen dat door het gebruik van die camera's... hij echt werkt, daadwerkelijk, omdat hij daar op straat liep... in zijn privacy aangetast is. Dat hij daar echt last van heeft gehad. Is daar een zaak van bekend? Nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Nee, daar moet ik echt met nee, uh, nee beantwoorden. Ja, maar is dat dan niet echt... gek? Ja, natuurlijk is dat gek. Want het argument komt toch steeds weer uh, ja, terug bij, uh, bij cameratoezicht. toezicht. Ja. Ja. Over het, meer, het, het merendeel van de mensen, als je die, als je die gaat uh, interviewen... zegt ook van, uh, ik heb uh, meneer mevrouw, ik heb niets uh, te verbergen. Dus uh, uh, ik, vind, ik, uh, ik, ik, ik heb geen probleem met, uh, met camera toezicht. Dat is het, althans het merendeel van, uh, van het publiek wat het aangeeft. Dat uh, wees onder andere een aantal jaar geleden een studie uit in, uh, in Delftshaven, Rotterdam. Waar mensen uh, juist blij waren dat die camera's, uh, camera's te hingen. En, en nou ja goed. En toch iets heet met het, met het veiligheidsgevoel. Want dat hoor je eigenlijk ook, dat wordt soms overschat. We ja. hangen die camera's op. Eh, en dan en, zijn we veilig. Ja. Ja. Maar goed, dit is waarschijnlijk wel een trend. hè? Camera's. De, de trend is uh, om cameratoezicht gerichter te ja. gaan inzetten. En okay. dat is misschien alleen maar gekoppeld aan publiek geld goed. goed. Okay. Hartelijk dank. Criminoloog Erik Bervoets van onderzoeksbureau Lokale Zaken. Het ging dus over het besluit van de gemeente Amersfoort... om camera's uit die binnenstad weg te halen. Dank u wel voor de komst. Kanker is nog steeds de meest voor komende doodsoorzaak bij kinderen. Ongeveer drie kwart van de patiëntjes overleeft die ziekte... maar dat aantal kan omhoog als de krachten worden gebundeld. In 2016 opende het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie zijn deuren. De kennis van zeven kindercentra voor oncologie... wordt samengevoegd dan onder een dak. Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar kinderkanker... en hoe gaat dat nieuwe kankercentrum eruit zien? Rob Pieters, Kinderoncologie Erasmus MC in Rotterdam. Die gaat het ons allemaal vertellen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Nederland staat met het AMC en het Erasmus MC... met twee ziekenhuizen op de eerste en tweede plek in Europa... als het gaat om onderzoek naar kinderkanker. Dat is best bijzonder. Ja, Volgens mij is he? geen hond die het weet. Nee, maar dat, uh, dat geeft ook niet. Hoezo is... niet? <laughs> nou, ik zit hier nu om te vertellen. Ja, oh, je zit hier <laughs> ja, om te vertellen. Ja. Nee, want oh. uh, dat, ja, dat zijn dingen die niet zo uh, bekend worden. Maar dat, uh, ja, Rotterdam en Amsterdam staan inderdaad aan de, aan de top van het uh, onderzoek. Hoe zou je daar terecht gekomen? Door heel hard werken ja. en heel, heel veel samen te werken en uh, ja, goede mensen aantrekken. Uh, eigenlijk een combinatie van die, van die dingen. Ja. En heel veel uh, steun ook. Ja. Maar deze maren kan je toch beter flink verspreiden? Want je bent ongelooflijk afhankelijk van onderzoeksgelden... Uh, ja. die ja. uw kant op moeten vl klopt. vliegen. En ja. dat doen ze niet we zelf. Dus, uh... Nee, klopt. Nou, dat is, nou, bijvoorbeeld stichtingen zoals Kika... Uh, die uh, zijn ook denk ik heel uitgebreid in het nieuws. En, uh, Kika ja, staat probeert... voor kinderkanker. Hè? Ja, stichting Kinderen Kankervrij. Ja. En die helpt ons heel erg uh, met, uh, met de research. Samen heel veel fondsen in... Het uh, trekt ook heel veel publiciteit daarvoor. Ja. Ja. Maar goed, ze staan op nummer 1 en 2. Ja. Uh, niks meer aan doen, zou ik zeggen. Het is prima, het gaat heel goed zo. Ja, nou ja, als je tevreden bent met dat drie van de vier kinderen genezen... Dan, uh, dan zou je dat kunnen zeggen, maar daar zijn wij niet tevreden mee natuurlijk. Het is nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak, zoals uh, je net zelf uh, zei. Dus daar kun je natuurlijk nooit tevreden Om mee hoeveel zijn. Hoeveel kinderen gaat het dan? Nou, Het gaat ongeveer, om de dag gaat ongeveer een kind dood aan kanker in Nederland. Dus dat is, uh, als je daar... Uh, 175 als, kinderen. Ja, ongeveer 150, 175 jaar. Ja. Dus dat is voor, ja, voor elk gezin een ramp. Hè. Ik denk dat, het, uh, ja. dat iedereen zich wel voor kan stellen als je kind... Overlijd, dat dat zo'n beetje het ergste is wat je kan uh, gebeuren. Dus dat maakt ons uh, zeer fanatiek... om ook dat laatste een kwart van de kinderen te kunnen genezen. Maar waarom ja. lukt het zo goed om dus drie kwart te redden eigenlijk? Want bij gewone ja. kankergevallen is dat toch bepaald niet het geval? Nee, bij volwassenen met kanker is dat, is dat wat minder. Dat, ja, dat heeft alles te maken met dat... De voor, kinderkanker is totaal anders dan bij volwassenen. Het zijn andere vormen van kanker. Wat is het zo verschil? Ja, het heeft een hele andere uh, oorzaak. Uh, hoewel we de oorzaak niet, uh, niet kennen, maar een hele andere ontstaanswijze. Uh, Dat zijn de meest voorkomende vormen van volwassen kanker: borstkanker, darmkanker, longkanker. Dat zie je gewoon helemaal nooit bij kinderen. Dat bestaat gewoon niet bij kinderen. En bij kinderen heb je nou, vormen van leukemie die je bijna niet bij volwassenen ziet. Je hebt vormen van nierkanker die je helemaal nooit bij volwassenen ziet. Voor, uh, vormen van bijnierkanker die je nooit bij volwassenen ziet. Dat is vreemd eigenlijk, toch? Ja, dat heeft te maken met dat het in andere weefsels ontstaat. Uh, uh, dus uh, het zijn de meeste kinderen die kanker krijgen. Althans, er zit een soort piek van kanker op de kinderleeftijd is op de leeftijd van drie, vier, vijf jaar. En dan kun je wel voorstellen dat dat een hele andere ontstaanswijze moet hebben dan dat je bijvoorbeeld twintig, dertig, veertig jaar lang rookt en heel veel drinkt en daardoor uh, kanker krijgt. Oh. Uh, dat lukt niet bij uh, op de kinderleeftijd natuurlijk. Dus het heeft meer te maken met ja, een ander soort cel waar de kanker in ontstaat. En dat maakt het ook best wel moeilijk, want er zijn heel veel zeldzame vormen van kinderkanker... die alles bij elkaar ervoor zorgen dat een kwart van de kinderen doodgaat. Ja. Maar het is dus kennelijk ook uh, beter te behandelen dan kankers ja. uh, die meer gerelateerd ja. zijn aan ouderdom. Ja, omdat of het, omdat het hele andere vormen van kanker zijn... Uh, zijn het uh, meestal vormen uh, die dan gelukkig goed op de chemotherapie reageren. Maar we geven ook veel meer chemotherapie, veel meer behandeling dan bij volwassenen. Het uh, duurt veel langer en veel intensiever. Kunnen kinderen daar ook beter tegen? Ja, absoluut. Ja. Kinderen Zo verdragen gewoon zijn. meer chemotherapie. Ja. Zeg je eens? Zeg? Kinderen verdragen gewoon veel meer chemotherapie dan volwassenen. O, ook als ze drie, vier zijn? Ja, ja, juist juist. Ja, dat, ja. dat, is, ja, dat ja. lijkt tegenstrijdig. Je denkt dat het is een zwak, zwak. Een kind is nog zwak. Ja, maar dat is dus helemaal niet waar. Hè? Volwassenen zijn ja, zwakker. daar. Nou, ik zou er uh, ja. andersom. Kinderen zijn sterker. Nou, je kunt je voorstellen. De, de hoeveelheid chemotherapie die je kunt verdragen... hangt heel erg af van hoe de rest van je lichaam de chemotherapie verdraagt. Nou, onze leven, onze nieren, hebben wij als wij volwassenen zijn... al een tijdje gepest met allerlei stoffen. Kleine dus aanslagen dus gehad. Dus kleine aanslagen gehad, ja. En dat hebben kinderen gelukkig niet. En... Uh, dus wij geven inderdaad zo twee, drie jaar chemotherapie bij, bij kinderen. Dat komt gewoon voor, ja. Maar ja. dat is natuurlijk wel een heel zwaar traject. He? Iedereen ja, kent is, die beelden is, ja, van de kale ja. kindertjes met slaatjes. Ja, ja, en die beelden ken je. En als je er middenin zit, en zeker als je als gezin er middenin zit... en je zit er echt op die kamer... dan is het nog veel erger dan dat je je voor kunt stellen, eigenlijk. Ja. Maar uh, het is voor, als, voor u als arts natuurlijk ook moeilijk, of niet? Of zegt u nou dat... Dat kan zo lang, dat kan ik heel nee, goed hebben. Nee, dat is, dat is vreselijk. Dat is, uh, ja, het is vreselijk. Dat, dat, dat maakt ons ook zo fanatiek. Dat elk kind wat je, waarvan je ziet dat het niet goed gaat, dat is echt vreselijk. Dat is, en dan kun je je dus ook voorstellen wat het voor ouders moet zijn. Hè? Want wij zijn dan nog maar de behandelende arts of de behandelende verpleegkundige. Maar het is echt een ramp als een kind overlijdt. Goed, dan nu even over die zeven. Ik vind ik ook zo mooi. Net een sprookje, zeven, zeven ja. ziekenhuizen. Ik kan er zo'n sprookje van maken voor de kinderen. Die gaan nu samen. Want u zegt, dat kan nog beter. Ja. Uh, hoe, waar ligt dat dan aan? Omdat je de verschillende ja. expertise's hebt ja. in die verschillende centra? Ja, kijk, kanker bij kinderen bestaat uit heel veel zeldzame vormen. En zelfs in wat wij nu denken, de grotere centra, laat ik voor mijn eigen centrum in Rotterdam spreken, is het aantal kinderen wat je met een bepaalde vorm van kanker ziet, zo klein, dat je nooit voldoende expertise opbouwt om elk individueel kind met zijn eigen vorm van kanker, om daar voldoende ervaring mee op te doen. Dus het is eigenlijk ontzettend dom om op zeven plekken al die zeldzame vormen van kinderkanker te behandelen. Dus moet je de expertise bundelen en dan krijgt ook elk kind altijd het beste behandelteam. En, die, en, en die, die zeven centra waar het nu zit, die ja. vinden het allemaal best. Ja, de behandelaars van die ziekenhuizen, die zijn. Die initiatief, dus. Die vinden het ja. helemaal niet best, toch? Ja, die vinden het geweldig. Ja, ja. Echt ja Die waar? zijn initiatief. Nee, ik zit hier niet voor echt niks. Is, nee, nee, wij zijn initiatief. De mensen uit, uh, ja, ik roep maar wat. Misschien zitten daar helemaal niks. Zo oh, ja. uit Groningen, Maastricht, die komen graag naar hier ja, toe. Ja, nou, Maastricht is is eigenlijk geen kinderonkologisch centrum, maar uh, kijk, het is een initiatief van de professionals uit die zeven centra. We zijn naar de patiëntenvereniging gegaan... toen we dit initiatief opnamen. En we hebben aan hun gevraagd... de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker... wij spelen met die td. Wat vinden jullie? En nou, hun antwoord was, wij je niet tien jaar eerder gekomen. Kijk, wow. ouders reizen... Echt de hele wereld over. Als je, als je kind kanker hebt en je denkt ergens de beste behandeling te kunnen aan, dan ga je daar gewoon naartoe. Je wilt gewoon dat je kind de beste behandeling dus krijgt. Dus het maakt hun niet uit of ze vanuit Leeuwarden of Eindmuiden of zo naar, ja. naar Utrecht moeten komen, want dat is natuurlijk niet voor niks gekozen, die plek centraal in Nederland. Nee, die plek is niet voor niks gekozen. Daar nou, zijn verschillende redenen voor. Kijk, wij hebben aan de Ouderenvereniging ook gevraagd: wat vinden jullie de beste plek? Um, en het is ook eigenlijk niet zo dat wij vinden... dat we als behandelende kinderoncologen moeten bepalen... of ouders moeten reizen, dat moeten ouders zelf bepalen. Nou, de ouders hebben besloten om dat te willen doen. Maar in Utrecht, tegen het Wilhelminie Kinderziekenhuis aan... wat een fantastisch kinderziekenhuis is, daar gaan we zitten. Het ligt centraal, maar je hebt ook allerlei faciliteiten... die we niet opnieuw hoeven te maken dan. En die je daar kunt gebruiken. Je kan een hele hoop kennis daar gebruiken. Uh, bijvoorbeeld de kinderintensieve verkeer, de kinderoperatiekamercomplex... allerlei dingen die we samen gaan doen... En je hebt op dat terrein ook een Academisch Ziekenhuis staan, Universitair Medisch Centrum Utrecht, waar we heel nauw mee samenwerken. Dus het is. Um, ja, het klinkt een beetje gek, maar het is gewoon een fantastisch uh, initiatief van ja, nee, ja En ja, je hoopt ja. natuurlijk allerlei nieuwe ontwikkelingen uh, ja. te kunnen ja. volgen. En, ja. en wat zijn die ontwikkelingen? Nou, er zijn. Um, je moet je voorstellen, als je alle kinderen bij elkaar hebt in één centrum. Um, en je bundelt daar ook alle research. dat je eigenlijk alle kinderen ook mee kunnen werken aan de research... en dat willen de ouders en de kinderen ook heel vaak... om zo snel mogelijk vernieuwingen te vinden... maar ook alle research is dan beschikbaar voor alle kinderen. Je hoeft dat niet weer op zeven plekken allemaal uit te gaan rollen... als je iets, iets nieuws vindt. Nou, wat, wat zijn dan de uh, uh, vernieuwingen? Heel veel onderzoek gebeurt er naar... wat maakt een gewone cel uiteindelijk nu een kankercel... Nou, omdat de vormen van kinderkanker anders zijn dan bij volwassenen... moet je er apart onderzoek naar doen. En dan blijkt eigenlijk als wij... Er zijn bijvoorbeeld 25 kinderen met nierkanker per jaar in Nederland. Dan blijken daar heel veel verschillende vormen onder te zitten... afhankelijk van wat er mis is in die kankercellen. En daar blijken weer allerlei aparte behandelingen voor te kunnen ontwikkelen. Dus eigenlijk krijg je steeds meer behandelingen voor steeds minder Patiënten per groepje. Ja, op maat. En dus ja, behandeling op maat. We noemen dat targeted therapie of personalized medicine. Bedenk er een mooie term voor. Behandeling op maat is het mooiste. En dat maakt ook dat je dat helemaal niet meer bij kunt houden. Ik, ik weet bijvoorbeeld zelf wat van leukemie. maar van alle andere vormen van kanker weet ik gewoon veel te weinig. Nee, maar je zou zeggen. Uh... Als het uiteindelijk om dit soort kleine uh, aantallen... want dat wordt steeds kleiner, ja. Hè, ja. gaat... dan bent u ook wel een, uh, zeg maar een doel van de bezuinigingsmolen nummer 1 ongeveer. Nee, dat valt, dat, dat valt wel weer mee. Het is wel zo dat... Uh, kijk, we zijn ooit gekomen van 10% genezing in de jaren 60... naar 75% genezing nu. Dus het lukt om met heel veel onderzoek en heel veel inspanning... ook in de zorg, om de behandeling te verbeteren. Voor die laatste een kwart van de kinderen, is natuurlijk, die hebben de moeilijkste vormen van kanker, ja. is een enorme inspanning nodig op researchgebied. Nou, daar moet je heel veel geld voor bij elkaar halen. Voor de zorg, de zorg wordt gewoon betaald. Er is gewoon, een, zeg maar, ja, wij noemen dat een prijs per patiënt. Klinkt wat onethisch, maar. Nee, maar goed. En die wordt gewoon vergoed. En dan kom je en, en die dus die wordt, dat, voor en die dan wordt dan ook je dus in dat het onderzoek terecht. En dat is natuurlijk buitengewoon bezuinigingsgevoelig. Ja, ja, voor onderzoek moet je altijd geld bij elkaar halen. Dat is heel erg gevoelig. In de zin van dat, dat nou, de economie natuurlijk nu slecht gaat... maar toch blijken mensen heel erg bereid om geld hier aan te geven. Dat, uh, nou, we hebben die actie hè, van kikabouw.nl. Je kan ja. een steentje... Bijdragen aan ons centrum. Frans Bouwer doet het ook, hè? Va hij is niet voor niks Bouwer, hè? Pro probeer je hè? Het dat die, uh, ja. probeer je die stem eens na te doen. Ja, nee, ja, nou, dat ga ik niet doen. Oké, okay. dat... heel verstandig. Maar, uh, maar dat laat we Frans Bouwer over. Nee, maar iedereen kan, kan voor 5 euro een steentje van het centrum kopen. Ja. Dus dat is hartstikke mooi. Mogen we u danken voor uw uitleg? U hoorde Rob Pieters van het Erasmus MC in Rotterdam. Het ging dus over. Kinderkanker. Goed gedaan Rob Pieters. Dat zegt dit toch goed gedaan? In Frans. Nou goed. Ja, Zometeen ja. Robert Anker, Ingrid Hogevorst met de boekrubriek... en foto's van achter het ijzeren gordijn. En ook nog verhalen over het naderend levenseinde. Dat is met Gijsbert van S. Tot zo. Samen thuis, samen trots. Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon? Belastingradio zul je bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget...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 Het nieuws van alle kanten. In maart doen we in Nederland belastingaangifte. Nou kost de aangifte doen vroeger nogal wat tijd. Waar ligt het belastingformulier? In die stapel. Gelukkig gaat aangifte doen dit jaar sneller dan ooit. Omdat de Belastingdienst de meeste aangiftes al heeft ingevuld, U moet er nog wel zelf controleren en eventueel aanvullen. En? Weg, Precies. Verstuur uw aangifte dus voor 1 april. Kijk op belastingdienst.nl aangifte. Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker. Ja, we hebben een goed leven. De wind redelijk in de rug gehad. De kinderen zullen het minder makkelijk hebben. We zouden financieel best willen helpen. Maar neem Tim, ons feestbeest. Die pakt gelijk het vliegtuig naar Ibiza. Ik heb liever dat hij het geld later gebruikt voor een extra opleiding of iets dergelijks. Hmm, lastig. Met Schenken onder bewind kunt u nu een schenking doen, maar daarbij zelf bepalen wanneer deze gebruikt mag worden. Voor meer antwoorden kijkt u op abnambro.nl. Antwoorden op de vragen van nu. ABN Amro, de bank nu. Gebeurt u dat wel eens dat uw mensen niet doen wat u vraagt, ook al bent u de baas? Dan moet u naar MBA in 1 Dag komen van Ben Tichelaar. Daar ontdekt u dat bijvoorbeeld Jim Collins een advies op maat voor u heeft. En dan luisteren ze ineens wel. Schrijf u nu in op mbA in 1 Dag.nl.